In de Servische hoofdstad Belgrado wordt vanavond opnieuw gedemonstreerd tegen de arrestatie van Radko Mladic. De bedoging in de Servische hoofdstad is georganiseerd door de Servische Radicale Partij. Correspondent David-Jan Godfoy, wat moeten we van deze demonstratie verwachten?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 Uh, nu zijn pensioen. En dat wijst dus wel een klein beetje op dat er van tevoren voorafgaand aan die, uh, aan die arrestatie uh, uh, gesproken is. Misschien niet direct met Bladis zelf, maar met tussenpersonen en al iets dergelijks. En hoe wordt daar in Servië op gereageerd, weet je dat? Nou, dit is allemaal nog heel vers, uh, uh, heel vers nieuws. Uh, ze zijn in Servië overigens wel wat gewend, hoor, uh, uh, als het hierover gaat. Dus ik denk niet dat daar nou heel erg veel uh, uh, onrust over, over gaat ontstaan. Ik denk dat veruit de meeste uh, Serviërs er vooral naar uitzien dat... Uh, dat Mladic uh, een van de komende dagen wordt overgedragen aan het Joegoslavië-tribunaal en dat ze van hem af zijn. Ja, want uh, morgen is er eerst nog zijn hoger beroep, hè? Ja, dat heeft hij althans zijn, zijn advocaat aangekondigd. Uh, dat, uh, dat moet dus behandeld worden. Um, en dan is het afwachten hoe lang het nog gaat duren voordat uh, Malic op een vliegtuig wordt gezet. De fungerend president van, uh, van, de, van het Joegoslavië-tribunaal heeft overigens laten weten dat hij verwacht dat uh, Malic maandag of dinsdag in Den Haag zal aankomen.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 Voor de verzoening tussen de Serviërs en moslims in Srebrenica is de arrestatie van Mladic niet het belangrijkste. Dat zegt de burgemeester van Srebrenica. Daarvoor moet er meer gebeuren. Verslaggever Matthijs van de Wiel die zocht hem op. De jonge burgemeester van Srebrenica scheurt met zijn four-wheel drive op en neer over de bergweggetjes. Hij heeft net een groep moslims uit Kroatië ontvangen bij de gedenkplaats van de genocide. En hij moet door naar een viswedstrijd bij het Stuwmeer. We hebben een trout. We have a en wij treffen hem ergens halverwege in het prachtige heuvellandschap. And we just do yeah. Hij benadrukt dat mannen uit alle bevolkingsgroepen meedoen yes, aan de viswedstrijd. A mix of uh, Serbians coming from Serbia and Serbs coming from uh, Bosnia and coming. Want dat is het beeld dat hij graag wil overbrengen van zijn gemeente, dat de voormalige vijanden hier nu in harmonie samenleven. Of war is not to break the and maar hij geeft wel toe. De Bosniaks, de Moslims, zijn niet teruggekeerd naar Srebrenica. Daar werkt hij aan. Trying to make different projects, building houses, having jobs, to try to get as many people as we can to come back. Het bleef heel rustig in Srebrenica toen bekend werd dat Nadic was gepakt. De burgemeester had veelere reacties verwacht. I expected more of excitement or celebration from Bosniak side and I expected more madness from Serb ethnic group. But I don't see anything. The town is quiet. Dan komt er een oude vrachtwagen langs rijden. Die stopt. En dan moet de burgemeester even een handje schudden. De burgemeester is zelf een moslim. En had some kind of a emotional relief. Natuurlijk was hij erg opgelucht. Radic is een monster. een aan de kinderen. En knowing wat hij. He... Hij ziet steeds de beelden voor zich van Ladis die chocola uitdeelt aan de kinderen, daags voordat hun vaders worden vermoord. To me it's one more of war criminal in the head, but it doesn't change the system, the institutions that still exist and they inherit, they still follow the idea. Maar voor de toekomst gaat het niet om de persoon Ladis, want zijn arrestatie verandert niks aan het systeem. Throughout the trial, it will be proved that the institution that he was. De politie hier in Republika Srpska, het Servische deel van Bosnië... is dezelfde organisatie die destijds de genocide uitvoerde. Hij kan het wel uitleggen met een vergelijking. Imagine Germany and the Third Reich. Die instituties moeten verdwijnen. Daar gaat het om. We institutions to be destroyed. En het zit in de hoofden van de Serviërs. In de Servische media gaat het alleen over de toetreding tot de EU, wat nu mogelijk wordt. En daar gaat het nu om. We moeten terug naar het subject. Hij is een en de publieke opinie moet over praten. Het gaat om wat hij gedaan heeft. Bij een NAVO-luchtaanval in de Afghaanse provincie Helmans zijn zeker veertien burgers om het leven gekomen. Volgens een woordvoerder van het provinciebestuur wilde de NAVO opstandelingen uitschakelen. die een Amerikaanse basis hadden beschoten. In plaats daarvan werden de huizen geraakt van twee Afghaanse families. Twaalf van de veertien doden zijn kinderen. Het incident zal mogelijk leiden tot nieuwe protesten tegen de NAVO. Bij een soortgelijke operatie in Helmand kwamen vorig jaar juli 39 mensen om het leven. Een bestuurscrisis in Venlo. De coalitie van CDA, VVD en PVDA is gevallen. Er is oneenigheid over een nieuw multifunctioneel complex... waarin ook het stadion van voetbalclub VVV moet komen. Het college van BMW besloot deze week... tot een bijdrage van 37 miljoen euro in de bouwkosten. Maar doordat coalitiepartner PVDA tegen dat voorstel stemde... ontstond de breuk in het college. Rond deze tijd is er een persconferentie... over de val van de coalitie in Venlo. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. Waterschap Brabantse Delta loost nog steeds vervuild rioolwater in de Westerschelde. Gisteravond werd een breuk in de leiding naar de rioolwaterzuivering gedicht met een noodreparatie. Het waterschap is nog steeds bezig met het testen van het gerepareerde deel. En waarschijnlijk is dat in de loop van de middag afgerond. Pas daarna kan het vervuilde water weer worden gezuiverd. Sinds vrijdagmiddag loopt er ieder uur 3 miljoen liter rioolwater de Westerschelde in. Het veroorzaakt een grote zwarte vlek in het water en stankoverlast voor omwonenden. In het Amsterdamse café Papeneiland daar keken ze gisteravond vreemd op. De Amerikaanse oud-president Bill Clinton, die kwam ineens binnen. Clinton was eerder op de dag spreker in het Friese dorp, dorp eh, Achulum. Na afloop ging hij terug naar zijn hotel in Amsterdam, maar in plaats van meteen te vertrekken bezocht hij het café. Clinton bleef er zo'n anderhalf uur. Volgens verbaasde bezoekers dronk hij koffie en at hij een stukje appeltaart. Filmpje is te zien op onze site nos.nl. Sport. Barcelona won gisteren op overtuigende wijze de Champions League. Manchester United werd met 3-1 verslagen. Barcelona-trainer Guardiola was natuurlijk blij. Erg blij. We hebben een van de beste teams van de wereld, Manchester United. Dus so we zijn zo blij. Voor de natuurlijk, maar ook voor de manier waarop we het moeten spelen. We zijn zo blij. Ja, en er waren geruchten dat de finale zijn laatste klus zou zijn, maar Guardiola gaat volgend jaar gewoon door bij Barcelona. Ja, of course, I have one more year, one uh, more year. Maybe. president dismiss me, but uh... <laughs> I don't think so. Nou, het was wel voor het laatst voor Edwin van der Sar. Die heeft zijn uh, imposante loopbaan kunnen afsluiten gisteren. 90 minuten en dan is het over inderdaad. En uh, ja, je had graag een ander gevoel uh, in, je, in je lijf willen hebben natuurlijk, maar uh, het, uh, het mocht niet zo zijn. Toen je voor de tweede helft het veld opkwam, toen realiseerde ik me pas voor het eerst. Dit zijn de laatste drie kwartier van Edwin van der Sar onder de lat. Wanneer heb jij voor het eerst het gevoel gehad... dit is de laatste keer dat? Nee, het, mm, misschien twee weken geleden, denk ik. Twee weken geleden. Voor de rest was het... Uh, ja, concentreer gewoon op de dingen die je, die je moest doen inderdaad om kampioen te worden. En uh, eigenlijk de laatste, de laatste twee weken eigenlijk is, het, uh, is het wel zo eigenlijk. Nu helemaal over en uit? Uh, ja, ik, uh, ik ben in Engeland begonnen met trainersopleiding. Uh, ik heb meegeschreven in, in Nederland voor, daarvoor. We uh, moeten even zien hoe we, dat, hoe we dat precies gaan oplossen. Uh, een beetje leven, denk ik. Hopelijk wat leuke dingen doen. Kom je naar Nederland terug? Uh, denk wel dat dat de bedoeling is, ja. Edwin van der Sarge in gesprek met Jack van Gelder. In Barcelona zelf werd er na het laatste fluitsignaal ook feest gevierd, natuurlijk. Correspondent Edwin Winkels, die feesten die lopen nog wel eens uit de hand. Is dat nu ook gebeurd? Ja, altijd. Het is vaste prik. Er is altijd een uh, flinke groep van oproeikraaiers die... Uh... Uh, die vieringen van Barcelona dat zijn er veel de laatste jaren gebruikt om, uh, om wat uh, relletjes uh, te veroorzaken. Uh, en de cijfers die, uh, ja, die zeggen genoeg. Er zijn uh, 132 mensen vannacht gewond geraakt. Uh, waaronder iets van 40 politieagenten. Allemaal licht gewonden, is dat twee zwaar gewonden wel, die liggen in het ziekenhuis. In totaal heeft de politie 84 mensen gearresteerd door, uh, ja, door, voor het vernielen van, uh, van straatmeubelen, voor het aanvallen van politieagenten, et cetera, et cetera. Ja, dat was eigenlijk nog meer de, het feest na nou afloop, want nu komt ook nog de huldiging eraan vanavond. Ja, gister, gisteren trouwens, kwamen er al iets van 50.000 mensen bij elkaar. Eerst voor een groot scherm en daarna op de Rambla midden in de stad om het feest te vieren. En, en vanmiddag worden de, uh, Waarschijnlijk meer dan een miljoen mensen verwacht. Uh, Barcelona vliegt vandaag terug. En dan vanuit de haven beginnen ze een enorm lange urenlange optocht... door de hele stad richting het stadion waar het feest verder gaat voor honderdduizend voor mensen. En er wordt verwacht dat dat niet tot uh, voor tien of elf uur vanavond uh, eindigt. Ja, dus met, op zo'n grote bus rijden ze dan door de stad heen? Ja, met zo'n zo open bus. Dus ze hoeft het niet zo moeilijk te doen als die spelers van Ajax... die door zo'n uh, ja. dak in de, in de bus even naar buiten moesten komen. Met tramkabels. Een grote open bus waarmee ze uh, urenlang door, door de stad kunnen rijden. Dankjewel, Edwin Winkels vanuit Barcelona. Mohamed Bin Hamam heeft zich teruggetrokken als kandidaat... voor het voorzitterschap van de voetbalbond FIFA. De huidige voorzitter, Sepp Blatter, die blijft daardoor als enige kandidaat over. Beide heren moeten zich vandaag melden bij de Edische Commissie van de FIFA... en dat heeft te maken met mogelijke omkoping. En het zou best wel eens een mooie dag kunnen worden voor ADO Den Haag. De ploeg speelt zometeen in Groningen, de tweede wedstrijd tegen de plaatselijke FC... met als inzet Europees voetbal. ADO won de eerste wedstrijd met 5-1. We gaan die wedstrijd natuurlijk volgen op deze zender Radio 1. Nog één keer het belangrijkste nieuws van dit moment. In Belgrado wordt vandaag opnieuw gedemonstreerd door aanhangers van Mladic... Bij een NAVO-luchtaanval in de Afghaanse provincie Helmand zijn 14 burgers omgekomen. En het waterschap Brabantse Delta loost nog steeds vervuild rioolwater in de Westerschelde. En dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Omroep Max met de berstribune. Met alles in één van Ziggo heb je het snelste internet tot wel 120 mbit per seconde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 Scapino Ballet Rotterdam presenteert Twools, zes choreografen alle dansers en special guest Ellen ten Damme Scapino Ballet, van 1 tot en met 4 juni in de Rotterdamse Schouwburg Kijk op scapinoballet.nl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 Welkom bij deze persconferentie. De high end up hier over de terrens. Dit is een goed stel, hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom op de perstribune van Max. Het uh, programma waarin we terugblikken op de afgelopen mediaweek. De sportweek natuurlijk ook. En we kijken vooruit wat staat ons de komende dagen te wachten. Dit uur met Paul Rozemuller, programmamaker voor de Icon. En na 1 de oud-doelman van ado Den Haag, huidig jeugdtrainer bij Ajax. Voor de time being, René Stam. En bovendien een blik op de televisie de afgelopen week met Ron Vergouwen, Ron, en waar gaat het over? Ja, Govert, terwijl de komkommertijd langzaam aanbreekt op tv... staat Cassie Kijken zometeen grotendeels in het teken van opvolgers. Knevelen van de Brink hebben inmiddels het stokje overgenomen van Pauw en Witteman... maar ook de opvolgers van Yvounieë, Mart Smeets... en de Nederlandse opera Winfrey die staan te trappelen. Ben benieuwd. Onze verslaggever Jules van der Wart. Vliegende kip Jules, waar loop je rond? Uh, Jules? Ja, ik loop rond, ik sta niet te trappelen. Dat doet Rafel van der Vaart wel, want ik ben op zijn fanclubdag. 16 teams uit de regio mogen meedoen in een toernooitje. En uh, heel veel kinderen zijn ook aanwezig om op zijn achtste fanclubdag aanwezig te zijn. En ik ga zo meteen kijken of ik hem aan het woord kan laten. En we hebben elke uur een stelling. Deze uh, minuten. Journalisten moeten niet zwijgen over hun politieke voorkeur. Journalisten moeten niet zwijgen over hun politieke voorkeur. De voor al uw reacties. Paul Rozemiddel, goedemiddag. Goedemiddag. Ik mag Paul zeggen, wij tutoyeren. Ja, collega's. Okay, prima. Ja. <laughs> Collega programma maken bij uh, de Icon. Alweer een jaar uh, of zeven. Uh, kleeft het etiket politicus nog steeds aan je? Nee, wat aan me kleeft is het etiket oud-politicus. Uh, dat, dat hoor ik nog wel heel vaak. En dan zeg ik vaak schetsend... Nou, het duurt niet zo lang meer uh, voordat ik langer oud-politicus ben... dan dat ik politicus ben geweest, maar... Dat raak je ook nooit kwijt. Daar moet je mee leren leven. En eerlijk gezegd, ik ben ook trots op de tijd dat ik daar uh, in de Kamer heb gezeten. Dat was natuurlijk bijna veertien jaar. Dus het is volstrekt begrijpelijk ja, dat ik dat de rest van mijn leven zal meedragen. Zoals ik in het begin van uh, uh, mijn werkzaamheden in de Tweede Kamer... natuurlijk nog de oud vakbondsman was. Ja. En nou ja, zo gaat dat gewoon. Ja, en, haven... Op een gegeven moment word je gewoon oud. De man, de man in de haven die, uh, die uh, op de barricade stond. Het afscheid uit de politiek. 15 november 2002. In Politiek Den Haag is verrast gereageerd op het onverwachte vertrek van Paul Rosenbullen als lijsttrekker van GroenLinks. Vooral omdat de nasleep van de moord op Pim Fortuyn in mei een te grote druk op zijn privéleven heeft gelegd. De gebeurtenissen van het afgelopen half jaar hebben een ongelooflijke impact gehad voor mijn gezin en voor mijzelf. Zo klonk dat in November 2002. Het was ook een gure tijd natuurlijk. Hè? Pim Fortuyn uh, uh, vermoord, politici die bedreigd werden. Allemaal verschijnselen die we in Nederland niet kenden. Nee, dat klopt. Um... Nou, um, is het wel zo dat dat zeg maar uh, de context was de, de, um, waar, waarin ik uh, ben vertrokken. Maar het was, het was niet de doorslaggevende reden. En misschien, uh, dat hoor ik nog steeds heel vaak. Maar ik ben toen weggegaan naar dat, uh, uh, dat korte eerste kabinet Balken en De Viel. Het 87 dagen kabinet toen met, met de, LPF. de LPF. Ja, ja. En, het uh, met de uh, Precies. En, en toen dacht ik van, ja, moet ik nu nog doorgaan of niet? De wind komt uit een andere hoek waaien. Het was mijn laatste periode. Ik was al uit die beveiliging. Um, maar goed, hoe dan ook. Uh, ik, ik, toen ik tot de conclusie kwam van, ja, ah, het is beter als uh, uh, een goede opvolgster van mij uh, het stokje overneemt. Nou, dat was, dat was echt een bevrijding. En ik heb gemerkt dat je beter de kiezer kunt verrassen met een vertrek... als dat de kiezer jou verrast. Oh. En ja, je nou, dus. Ja, precies. Ja. Maar dan uh, zit je wel met wat nu, wat ga ik doen? Ja. En hoe ging dat? Nou, wat ik toen gedaan heb, dat zijn eigenlijk twee dingen. Uh, iedereen die ging bellen, daarvan zei ik toen van... nou, wacht maar even tot, ik weet dat nog goed... 1 februari 2003, want dat was uh, de dag nadat de nieuwe kamer geïnstalleerd was. Dus ik heb twee dingen gedaan. Ik heb gewoon, uh, zeg maar, in mijn gewone kleren Femke geholpen... met die campagne, want zij stond er toen in één keer alleen voor. En het tweede wat ik gedaan heb, is dat ik na 1 februari een boek heb geschreven... om het eens dus even allemaal van me af te schrijven. Um, ja, en in die Tussenliggende tijd heb ik met allerlei mensen gesproken en uh, ja, kwam voor mij de icon als beste uh, idee uit de bus. Ook omdat ik al op mijn achttiende dacht, zal ik nou sociologie gaan studeren of de school voor journalistiek? Nou, dat laatste is het nooit geworden en die kriebels heb ik altijd gehad. En het was natuurlijk ook een enorme kans en uitdaging om ja, iets wat er al zo lang zit... Ja, gewoon te kijken of ja. dat zou gaan werken, of ik ja. dat zou kunnen. Ja, je ziet wel journalisten die naar de politiek gaan. Hans Hille is daar een voorbeeld van. De huidige minister van Defensie, Ton Elias... in de Tweede Kamer voor de VVD. En langer geleden Charles Zwietert. Ja, Hans, Hans van Mierlo. Hans van Mierlo, ja? Ja, natuurlijk. Allemaal ja. groot. Ben Knaapen. Zeker. Maar andersom, gebeurt niet zo vaak. Nee, dat klopt. Uh, ja, kan dat, kan ik kan dat alleen maar met je eens zijn. Ja. ja. Maar ik voel me af, is dat lastig, zo'n overstap? Uh, ik denk dat je je uh, bewust moet zijn van een paar dingen. A, dat het lastig is of lastig kan zijn. Want ik ben dan niet alleen maar uh, voormalig politicus... maar je bent ook nog eens een keer het gezicht van een partij. Ja, en dus... en een, ge een gekleurde ideologie natuurlijk. Uh, absoluut, je bent... Uh, uh, ja, er was geen, geen misverstand nee. over waar ik voor stond, zeg maar. Uh, dus dat moet je je bewust zijn. En het tweede wat je je bewust moet zijn... dat is uh, dat je echt een nieuw vak moet leren. Uh, je kan wel zeggen, ja, ik heb veel met radio en televisie te maken gehad. Dat kunstje, dat, dat kan ik wel. Nou, dat is dus niet het geval. Dus je moet het echt leren. En ik heb ook op het moment dat de icon mij die kans gaf... wat was natuurlijk ook voor de icon best een risico, ook voor mij wel... maar uh, heb ik eigenlijk ook tegen uh, Femke toen en GroenLinks gezegd... Uh, kijk. Ik stop er nu echt mee. Weg is weg. Ik bedoel, ik ben en blijf lid. daar gaat het verder niet om. Maar we ook nog wel adviserend achter de helemaal schermen? Helemaal niet. Niks dus meer. ik doe helemaal niks meer. Ik en dat doe hij al... wil wel senator worden. Hij wil vast die senator Nou ja, dan, dan had, ik, dan had, ik, er de had de ik er nu gezeten. Ja. Of, of bij, bijna. Een ja. nieuwe senaat die wordt binnenkort uh, uh, ja. geïnstalleerd. Maar nee, dat heb ik dus allemaal niet gedaan. Nee. Ik ben ook niet achter de schermen actief. Ik bedoel, ik kom allerlei mensen tegen van verschillende partijen. En dus ook wel mensen van GroenLinks. Maar uh, ik kom ook niet meer op bijeenkomsten. En dat dat is ook de enige manier om ook geloofwaardig uh, dit vak te leren. En uiteindelijk ook bijvoorbeeld in de politieke arena programma's te kunnen maken. Ik heb een paar keer voor de Tweede Kamerverkiezingen zowel van 2006 als in 2010 uh, een serie gemaakt ja. met de lijsttrekkers. En het is dan wel prettig dat je die mensen kent en dat je, dat je ze wat makkelijker over de streep haalt dan wanneer ze zeggen wie bent u eigenlijk? Ja, nou ja, nou ja. geld denk ik niet dat uh, dat voor heel veel mensen in Hilversum uh, de vraag uh, is van wie bent u eigenlijk. Maar het is waar, ik ben natuurlijk voor veel van die ja. mensen een oud-collega. Ja. Ik denk dat, ik, dat, dat ze me ook vertrouwen en, uh, en ik heb rechtstreeks toegang, dat is soms een voordeel. Ja. Het mediamoment, wat zou je kiezen uh, van de afgelopen week? Ja, dat is natuurlijk oh, ja. toch makkelijk. Hè. Dat ja. is gewoon de, de arrestatie van Mladic. Ik vind het een, een, een hele goede operatie en ik ben ook blij dat hij na zoveel jaar eindelijk is opgepakt. Dit is een uh, belangrijk moment, 16 jaar na uh, Srebrenica. Telkens weer, of was het steeds, Mladic en ook Hatschisch, maar nu Mladic, moeten naar Den Haag, naar het Joegoslavië-tribunaal. We zijn daar nu aan toe. Paul Hozema, dan zometeen praten we gaan zo meteen praten over die nieuwe serie bij uh, de Icon, Spraakmakende Zaken. Dinsdag, het begin op Nederland 2 van die serie. Uh, de stelling: journalisten moeten niet zwijgen over hun politieke voorkeur. Wist jij als uh, voorman van GroenLinks altijd van de journalisten die je tegenover je kreeg, in welke hoek ze zaten? Nee. Nee, nee wist je Vermoeden niet. of. Ja, kijk, mij interesseert het niet. Nee? nee, dus ik ben het ook niet met die stelling eens. Nou ja, je kunt, kunt, kunt je voorstellen dat lezers in kranten of de luisteraars of kijkers willen weten waar staat, waar staat die rubriek eigenlijk qua kleur. Ja, dat, is iets, dat, maar dat is nog iets anders. Maar uh, de stelling ging... journalisten moeten open zijn... of ja. niet gesloten zijn, geloof ik... over een politieke voorkeur. Ja, je krijgt dan heel snel een stempel. En je kunt... Ik kan me ook voorstellen dat voor veel journalisten geldt... dat die politieke voorkeur wisselt. Moet je je dan elke keer verantwoorden <laughs> dat over datgene dat wat je stemt? Ja. ja, zeker in deze tijd. Het fluctueert. Ja, dat wordt een chaos, zal ik ja. maar zeggen. Hè. Dus, uh, um, nee, dus ik, ben het, ik ben het daar niet mee eens. Uh, ook omdat het toch... Uh, soms is het heel prettig om iets niet te weten. Om een gewoon open gesprek te hebben. Zo is het. Het zijn hoogtijdagen voor de Hagenaars. Voor uh, ADO Den Haag en de fans. Want de club staat met één been in de Europa League. Vanaf half één Groningen-ADO. Dan uh, kan het ticket voor Europa definitief worden opgehaald. Naar de 5-1 uh, in Den Haag. Uh, Aad de Mos, ras Hagenaar, voetbaltrainer. Hij heeft ook uh, gevoetbald bij, uh, bij ADO Den Haag. Nu op het vliegveld in Rome. Goedemiddag Aad. Goedemiddag. Ado Den Haag op de drempel van Europa. Wat doet dat, de rashagenaar Aat de Mos? Ja, dat doet mij veel plezier natuurlijk. Het uh, is een club waar je als uh, jongetje bent begonnen... waar je van droomt dat, uh, dat de club het goed gaat. En uh, de club ligt maar nog steeds aan het hart, moet ik je zeggen. Wat is de kracht van, uh, uh, van de trainer in dit geval, van John van de Brom... achter dit succes? Kun je dat uh, in twee zinnen analyseren? Nou, dat hij uh, een handschrift heeft... Uh gegeven aan het team. Uh, je ziet veel teams die. die, die hebben betere spelers als Ado Den Haag. maar spelen niet uh, met een vast uh, stammin. Vast uh, hij heeft de automatismen ingekregen en hij heeft uh, de rust. Uh, rond uh, het team uh, voor de eerste keer uh, bewerkstelligd. En wie vind jij van Ado nu het gezicht op het veld? Wie is de voetballer die er uh, toe doet, die het verschil maakt, denk je? Ik denk dat het collectief het belangrijkste is bij de aantal dagen. Dat ze, dat ze van alles wat hebben wat boven de middenmaat uitsteekt. Ze hebben een uh, centrale verdediging die zeer goed is met de Rijk. Een middenveld met heel met modern uh, loopvermogen. Torrenstra uh, voorop met Immers. En dan natuurlijk scorend vermogen, wat heel belangrijk is. Alle drie de spitsen kunnen uh, net zo makkelijk scoren voor Hoek, uh, Kubik of uh, Bulikin. Ja, die Bulikin is wel een gouden greep geweest, hè? Ja, dat is een goede keus geweest. En dus, ik moet zeggen, ze hebben heel veel... Uh, Goede transfers dan. Dus er, er zit ook een goed beleid achter, begrijp ik. Er is inzicht geweest in, in, in het aan- en Dat is vaak een, een bottleneck bij de grote clubs. Omdat ze bang zijn dat ze de verkeerde keuzes maken en dan voor heel veel geld de verkeerde keuzes maken. Wat betekent het voor de stad Den Haag dat ADO het eindelijk na zoveel jaar internationaal weer uh, gaat doen? Dat nou, heeft een enorme uitstaling naar, naar de hele stad Den Haag. De club wordt uitgenodigd voor reizen te maken. Uh, om know-how te delen met, uh, met landen als India. Ik ben nou zelf naar India geweest met, uh, met Adel Den Haag. Een maand geleden met Lex en Mario van Ende. Om de know-how in India uh, te bewerkstelligen. En uh, dat geeft heel veel uh, internationale uitstraling. Ook met internationale toernooien wordt Adel weer uitgenodigd met de jeugd. En uh, het, ook het internationale jeugdnooi is weer terug. Omdat het heel goed gaat met, uh, met Adel Den Haag in de stad. Ik hey, dank je wel, uh, de Mos. Graag ja, gedaan. Over. En dan gaat hij de lucht in vliegen op weg naar een volgende bestemming. Aad de Mos, Paul Rozenmuller van de ICOM, van Spraakmakende Zaken, dat dinsdag begint. Paul, Bien, je bent een sportliefhebber, dat, dat weet ik. Ja. Uh, heb je, doe je zelf ook nog veel aan sport? Ja, ik, uh, ik loop hard. <laughs> Vandaag ook nog? Ja, vanochtend, ja. ja. ja, ja dan maak ik echt mijn rondjes. Zeker, zeker op zondag, ja. ja absoluut. Uh, jezelf uh, uh, in goede conditie houden. Uh, wel gisteren ook nog even gekeken naar de Champions League finale. Ja, nou, we hebben gisteren ook gewerkt aan die opnames van spraakmakende zaken. Maar dus ik heb de eerste 20 minuten gemist. Nou, daarvan, dat, van die eerste 20 minuten geloof ik dat de eerste 10 minuten voor Manchester United ja. waren. Maar dat uh, heb ik dan niet meegekregen. Voor de rest was het ja was het natuurlijk toch een weergaloze Barcelona-show. Het was een ontzettend leuke wedstrijd om naar te kijken. En uh, ja, ik vind, het, ik vind het fabelachtig, dat spel van Barcelona. Het kwam gisteren ook goed uit uh, de verf. En je zit eigenlijk bij elke aanval zit je te wachten... waar die splijtende paas blijft, die kan uitmonden in een doelpunt. En ik weet niet hoe je voetbal kunt verbeteren als je dit ziet. Nee. Nou ja, volgend seizoen. En dan uh, gaan we ja. verder schaven. Mag je hopen met afvalai in de basis? Naar de hoop en aannemen misschien? Ja, dat. Ja, die, ja, maar ja, goed, in plaats van wie. Kom er maar eens tussen. In plaats van kom wie, tussen, ja. Ja, plaats ja, van van wie dat bij. zal de grote, de grote vraag zijn. Maar. Barcelona was, was zonder meer de beste. Is, het had ook mijn voorkeur. De enige is natuurlijk dat je, gewoon, ja, je hebt veel sympathie hebt voor die grote goalie... die daar bij Manchester United staat, die zijn afscheidswedstrijd speelde. Edwin van der Sar, fantastisch voorbeeld voor elke jeugdspeler natuurlijk. Zo iemand, uh, die had ik het gegund. Maar voor het overige denk ik dat we duidelijk moeten zijn. Barcelona, wint verdient deze titel. We gaan langs een paar zaken die opvielen in het media-nieuws van de afgelopen week. De kijker en de luisteraar merken er voorlopig nog weinig van... maar in Hilversum blijven de voorgenomen fusies de gemoedigen bezighouden. Vorige week stuurde de gezamenlijke publieke omroepen... een brief naar de minister met het voorstel voor het nieuwe bestel. Acht omroepen zouden er nog overblijven na alle fusies... maar volgens kro directievoorzitter Koen Bekking gaat het nog niet ver genoeg. Het is een compromis dat we hebben bereikt. Meer zat er niet in. Maar ik denk als je naar mijn visie vraagt, zeg ik, ja, je kan ook uh, de stap maken naar drie grote stromingen en één uh, taakorganisatie. Een logische combinatie is natuurlijk dat je uh, bij Afro Trost dat je daar met Max zou praten, wat ook ooit al de intentie was. Dat je bij Varabien en met de VPRO in gesprek raakt. Uh, en dat je bij CARO en CRV met de EO in gesprek raakt. Dan neemt het besparingspotentieel natuurlijk toe. Dus je kunt nog me meer reduceren in termen van kopieerapparaten en directeuren. Dat is de visie van de, de voorzitter van de KRO, Koen Becking. Uh, Paul Roosemuller, leeft uh, de fusiegedachte bij de ICON op dit moment? Nou ja, mensen bij de ICON, en dat geldt ook voor mijzelf, zijn natuurlijk wel erg benieuwd wat de uh, positie van zo'n kleinere, niet-ledengebonden omroep is. Hè. Er zijn er meer, zoals de humanisten en. Mm. Aantal andere. Dus die doen in dat grote spel als het gaat om de beeldvorming niet mee. Maar het is natuurlijk niet onbelangrijk om te kijken... wat ook voor uh, al die tientallen mensen die bij de ICON werken hun toekomst is. Wat is een natuurlijke partner voor de ICON straks? Ja, dat, dat, dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Je zou, um, als je kijkt naar de toekomst van de publieke omroep... dan zou je misschien eerder geneigd zijn te zeggen... alles wat niet ledig bonden is... Hmm. Breng dat onder bij wat tegenwoordig de NTR heet. Dus de NPS is de grote niet-ledengebonden omroep... die ja. dan gefuseerd is met de RVU en Telejak. Zo is het denk ik goed geformuleerd. Uh, daar is iets voor te zeggen. Ik denk wel dat mensen van de ICON zich daar ook, ook meer thuis hm. zouden voelen. Uh, Gek, ik zou uh, KRO-NCHV denken. Icon, uh, RKK... Ja, dat zou ook, dat huh? zou ook kunnen. Dat je het in de Kijk, religie en identiteit zoeken. Ja, ik denk dat uiteindelijk de mensen van de icon... Uh, uh, niet zoveel moeite hebben met verdere vormen van samenwerking. Waar zij het meest bij gebaat zijn... dat is dat zij um, uh, met alle dilemma's die we uh, proberen... in die televisieprogramma's uh, aan de orde te stellen... met het uh, ontdekken, met het ontrafelen... Um, dat we daar een beetje onze eigen dingen kunnen doen. Dat we de vrijheid die we hebben, eh, datgene wat dan toch wel echt icon is... dat je dat moet kunnen blijven maken. En dan is het stempel van de icon niet het allerbelangrijkste. De vrees is natuurlijk dat het allemaal opgaat en dat het eenheidsvorst nou. wordt. Jelle Brand Korsiers is ook dit jaar weer gevraagd... voor de presentatie van Zomergasten. Het avontuur met Jelle is nog niet afgelopen, zegt de VPRO. De gasten worden later bekendgemaakt. Paul Rosenmuller, eh, ben je een liefhebber van dit soort programma's. Nou, ik vind het fantastisch dat het er is. Het is in de zomer, dus ik doe ook nog ja. wel eens wat anders. Bijvoorbeeld op vakantie gaan, dus ik, ik mis er wel eens een aantal. Uh, maar ik vind het een hele goede keuze om met uh, Jelle Brands nooit, te te gaan. Nooit gast geweest nog, hè? Nee. nee. Nee. Maar je moet op een gegeven moment ook een beetje je plek kennen. Hè? Oh ja... Ik bedoel, genoeg, uh, genoeg te vertellen zou ik zeggen, maar uh, wie weet. Deze week is een deel van Hilversum begonnen aan de zomervakantie. Straks in Cassie kijken meer daarover. Uh, vrijdag was de laatste aflevering van De Wereld Draait Door te zien. Uh, het programma kreeg dinsdag was dat de prestigieuze zilveren nipkofschrijf. Het juryrapport vermeldt dat het afgelopen seizoen het beste ooit was. Matthijs van Nieuwkijk was uiteraard apetrots... Nou, het was het meest creatieve seizoen. Dat vind ik toch iets anders, maar ik, mag het, ik kan de jury onmogelijk tegenspreken als ze ons belonen. Het was een goed seizoen, zeker. We hebben wat gedurfd en een aantal dingen zijn goed uit de verf gekomen. En het mislukt ook genoeg hoor, bij ons. Maar dat merken jullie dan minder goed, want dan doen we het gewoon nooit meer. Het, het was een, een mooi seizoen om te bekronen, omdat we met name die culturele onderwerpen... die meestal voor de Happy View zijn, voor een groot publiek... hebben kunnen brengen zonder dat het publiek wegliep. Sterker nog, ze vinden het interessant. Ja, dat is uh, eigenlijk precies wat we willen. Ja, ben je een fan van... De sowieso van televisie kijken, Paul Roosemiddel? Of denk je het zo allemaal wel? Ik ga nou, kijk, ik kijk toch eigenlijk vooral televisie... voor uh, ontspanning en voor informatie. He, dus uh, ja, dan, dan mis ik de Wereld Draai Door heel vaak. Omdat ik dan gewoon vaak andere dingen doe. En ik ben nog een soort ouderwetse kijker... die om acht uur geprogrammeerd is voor het NOS-journaal. Dus uh, dat hou ik er graag in. Um, dat zijn de programma's die ik kijk. Dus ik, ik kijk heel vaak, zeg maar, niet naar de Wereld Draai Door. Of net een flart. Het is natuurlijk wel een heel knap gemaakt programma. Maar als je het mij vraagt... dan laat ik zeggen, voor mijzelf... ja, het gaat heel snel, zeg maar. En ik vind televisie... Uh, hè, maar dan heb ik het puur voor mezelf... Interessanter als het net gewoon iets dieper mag graven, zeg maar, en dus iets langer mag duren. Ja, maar de ZEP-cultuur verhindert dat. Nee, maar dat is ook heel legitiem dat het, dat, het, uh, dat het zo is. En het is ja, het is echt knap om zo'n programma ja. te maken en elke dag een miljoen mensen te binden. Dinsdag werd de ere reismicrofoon die werd ook uitgereikt, die ging naar het muziekcentrum voor de omroep. Uh, van de Omroep, onder meer voor zijn muzikale uh, verdiensten... geleverd aan allerlei radioprogramma's. De toekomst van het instituut staat onder druk... door de bezuinigingen op cultuur. U kent het probleem. De nipkoff juryvoorzitter Henk van Gelder, vertelde onze verslaggever... dat de bekroning van het centrum daarom ook een politieke keuze was. Hoef ik hoef er ook geen geheim van te maken dat dat niet een geheel onpolitiek statement was. Af en toe doen zich uh, dingen voor waarvan je denkt, dat gaat verkeerd. En wij zijn verder ook machteloos als uh, stichting Nipkoff, Maar ja, dan is het misschien toch aardig om even een teken van sympathie of teken van meeleven te geven. Daar heeft zo'n instituut of zo'n persoon dan misschien iets aan. Heel misschien, zeg ik. heel misschien, heel misschien. Anton Kok, heb je er wat aan? Ja, zeker hebben we dat wat aan. We zijn er ook heel blij over, zeker als je de rest van het juryrapport leest... wat oh. uh, spreekt over zeg maar, de hoge kwaliteit van uh, de drie orkesten en het uh, grote omroepkoor. Ja. En um, uh, wat het rapport ook zegt, is dat we wat toevoegen in het Nederlandse muziekleven. We doen iets anders dan de anderen. En we doen dat voor heel veel publiek, via radio en via de concertzaal... bijvoorbeeld het Concertgebouw uh, Vredeburg in Utrecht. En uh, dus in die zin hebben we er zeker wat aan. Ja, ja. Anton Kok, directeur muziekcentrum van de Omroep... Um, aan de andere kant, een politiek getinte prijs, daarvan zou ik zeggen ja, je moet hem wel ergens in huis neerzetten, maar niet op de schoorsteen. Nee, nou, je moet ook misschien het lijstje kijken naar uh, prijswinnaars, uh, wiens programma daarna het loodje legde, uh, dat zijn er best wel veel. Uh, wij gaan, gaan er toch vanuit, omdat wij twee ere reismicrofoons hebben, gewonnen, eentje apart met het Metapolcest en een eentje dus met ons hele instituut. Dat uh, ons dat niet gaat gebeuren. Uh, wat we willen nu is dat we de aandacht vestigen op onze positie. Ja. We vinden zeg maar, de bezuinigingen in de kunst en media uh, buiten proportie. Maar daarbovenop uh, worden wij nu, zoals het in de plannen zit, uh, gehalveerd. Ja. En dat zou twee ensembles minder betekenen. Um, en wat we vinden is dat dat zonder plan gebeurt. En zonder afweging ten opzichte van andere uh, situaties. Even de punt op de i: uh, Het centrum zegt we willen best meehelpen mee denken over bezuinigingen, maar niet over dit soort bezuinigingen? Nee, we hebben nu een uh, plan gemaakt voor de minister... waarin we uh, de vier ensembles, het Metropoolorkest... de Radiokamervilomie, het Radio Philomonas Orkest... en het Grote Omroepkoor, alle vier overeind houden. En we een bedrag bezuinigen wat ongeveer in de orde van groot ligt... Uh, wat de publieke omroep als geheel, want we komen uit het mediapotje, uh, moet bezuinigen. We doen dat om slimmer te uh, zodat we zeg maar slimmer gaan werken. En we maken ook een keuze dat we de bibliotheek uh, in de slaapstand zetten... en met de educatie stoppen, zoals dat uh, ja. heet. Dat zijn een harde en pijnlijke keuzes. Maar we hebben dus nu een plan gemaakt waarbij we en bezuinigen... Uh, 20%, wat veel is, uh, 6 miljoen op ons totale budget... maar toch de vier ensembles overeind kunnen houden... en ook nog meer kunnen doen van hoge kwaliteit. Straks wordt er actie gevoerd in Amsterdam. Wat gaat daar gebeuren? Wat we gaan doen is. Uh, wat we veel doen is. Uh, muziek van topkwaliteit uh, brengen op uh, plekken waar je het niet verwacht. en dicht bij de mensen. Uh, we gaan met 22 ensembles. dus deelensembles van die 300 muzici. die we in totaal in dienst hebben. Uh, door heel Amsterdam uh, muziek maken. En om drie uur is er een flitsconcert op de Dam. En uh, dat wordt een spannend verhaal. gaan we uh, midden in een soccer, uh, wedstrijd een uh, prachtig concert geven. Ja. Zo kom je nog eens zeggen zoals deftig muziekcentrum. Hè? Zomaar ineens echt onder de mensen. Zomaar toevallige nou, passanten. Nee, wij zijn niet zo deftig hoor. We oh. spelen van, uh, oh. zeg maar, van Lowlands tot en met het Concertgebouw. Oh. Uh, uh, of van Pinkpop tot en met het muziekcentrum Vredeburg. Nee, hoor, we uh, hebben groot publiek. Ja, nou, ik las wel in de, uh, in de krant van de week... Pierre Vinken met zijn uh, nieuwe cultuurfonds. Die heeft miljoenen ter beschikking. Dus de, de particuliere wereld staat klaar om u allen te helpen. Ja, dat is... Het is heel goed dat het gebeurt. Hè. Uh, bezuinigingen kunnen ook soms louterend werken. En ik denk dat het goed is voor de kunstwereld... dat er opnieuw gekeken wordt hoe dat georganiseerd is. Dat je niet zeg maar uh, uh, je handen ophoudt en denkt dat gaat altijd zo uh, door. Maar de situatie is wel zo dat als je een beetje naar de situatie wil. Zoals het in Amerika gaat, dat je daar de tijd voor moet nemen... en dat je niet dat moet wegkappen... Uh, voordat je zeg maar, naar die nieuwe situatie kan ombouwen. Dus we juichen dat toe. We juichen ook toe dat er op een andere manier tegen kunst en cultuur wordt aangekeken. Maar doe dat met beleid en doe dat planmatig. Anton Kok van het Muziekcentrum uh, van de Omroep, bedankt. En gaan we naar Amsterdam, want ze staan denk ik uh, op, uh, op de baan te wachten. Het wordt leuk, bijna even leuk als uh, ADO daarna, denk ik. Nou, ik ben benieuwd. Groningen-ADO, uh, het is uh, half één geweest. Dus de wedstrijd is begonnen, Rachna. 6,5 minuten Govert. 0-0 is de stand in de Euroborg die niet helemaal is uitverkocht. Heeft natuurlijk toch te maken met die 5-1 uit de eerste wedstrijd van afgelopen donderdagavond. De wedstrijd ligt even stil. Inmiddels is de bal weer in het spel. En heeft Groningen balbezitterhoogte van de middenlijn met Tadic aan de linkerkant. Krijgt de bal niet bij Stenman. En de bal gaat over de zijlijn. En dan maar even terug naar de eerste minuut van de wedstrijd. Want Matafs kreeg daar al een kans. Werd door Tadic vanaf links weggestuurd Zijn, uh... Hij kwam links in het strafschopgebied uit. Maar Tafs en voordat hij echt kon uithalen op een meter of zeven van het doel was daar de ingreep van Coutinho. Het leek op de 1-0. Het bleef op dat moment 0-0. De stand die nog steeds op het bord staat. Nog altijd Groningen aan de bal aan de linkerkant van het veld. middenlijn met Krankvist. De stoere grote zweet heeft een bal in huis richting Andersson. Kopt hem door naar de buitenkant waar Leandro moet gaan komen. Leandro Bakuna. Maar daar wordt goed verdedigd door Mitchell Piqué. Hij is de linksback van ADO Den Haag. De trainer van Groningen, Pieter Huister, heeft ingegrepen. Vier nieuwe mensen en een nieuwe keeper, onder meer Van Loo. Die belangrijk was bij een redding. Een open kans voor Boelieken en een kopbal. Maar die bal ging over. Nog geen doelpunten in Groningen. Groningen heeft er vier nodig om Europees voetbal te halen. Vooralsnog zitten we in de zevende, achtste eigenlijk minuut. Hij vangt de, de mooiste sportverhalen. De vliegende, vliegende keeper. Zul van der Waart. Je zei Zul op de fanclubdag van Rafael van der Vaart. Ja, en dat al voor de achtste keer. We staan bij de voetbalclub De Kennemers En naast mij staat de vader van uh, Rafael van der Vaart, uh, Ramon. Hoe is dit zo gekomen eigenlijk? Nou, uh, hoe is het gekomen? Dat is ongeveer, even kijken, nu uh, acht jaar geleden. Uh, toen uh, was daar een gesprek met uh, Edwin Verzane van Nijk. Uh, over een idee hoe uh, Rafael uh, iets terug kon doen uh, voor zijn oude vereniging. En ook de omgeving waar hij opgegroeid is. En daar hebben we heel lang over gesproken en over nagedacht. En toen kwamen we dus op iets met straatvoetbal. En dan met name omdat de kinderen eigenlijk niet meer op straat voetballen. En dat willen we een beetje gaan promoten. En zodoende hebben we een bepaald concept ontwik ontwikkeld. We zijn klein begonnen. En dat proberen we elk jaar uit te bouwen tot een leuk evenement. Waar de kinderen de hele dag met plezier kunnen voetballen op straat. Want dat vinden we echt belangrijk. Nou, de sfeer is ook geweldig, het waait wel hard, maar dat mag niet deren, want ja, er zijn 16 teams die zijn uh, bezig om uit te maken wie de beste is. Maar ja, je zou op een fanclub de dag denken van ja, het is een handtekening zetten op de foto, maar het is veel meer. Hè. Het, is ook een, het is een hele dag. het ja, is gewoon een hele dag. We willen de gedachte erachter is gewoon om een, een dag te organiseren voor de kinderen. Dat is gewoon een, een, een, een dag hebben waar ze volgend jaar weer naar uitkijken. Dus, en die is ook niet meer vergeten. Met allerlei leuke activiteiten eromheen ook. Ja. Ik hoorde ook verhalen van ja, als de teams uh, ja, een beetje schoppen en schoffelen... dan komen ze volgend jaar niet terug. Nee, ze, ze dienen zich wel netjes te gedragen. Want het is uh, wel op straat, het mag hard. Dat was, was vroeger ook, uh, ze hebben ook voetballer geleerd. Dat moet wel ver zijn. Uh, Rafael zit uh, te kijken. Uh, die, die, die zit een beetje achter slot op grendel. Want hij mag niet niks zeggen. Nee, uh, het is namelijk zo... Uh, voorheen was het altijd zo dat hij op de dag zelf uh, het persgebeuren ook deed... Maar toen kreeg hij heel weinig van het toernooi mee, want er was, continu was hij met pers bezig en dan zag hij veel de weinig van het toernooi. En aangezien het dan echt een voetballiefhebber is, en hij wil gewoon kijken en die geniet hij gewoon van, hebben we besloten om het twee dagen uh, voor het toernooi de persconferentie te doen. En daarom, daarom vandaag praat hij niet met pers. Dus wat, heb, wat was vrijdag de meest gestelde vraag? Nou, het ging uh, uh, hoe hij het vond om, om elk jaar terug te komen voor het toernooi. Nou, dan, uh, maar dat is een, een vraag, dat, dat hoef je niet aan te vragen, want ik vind het gewoon schitterend om, ja. om er tijd voor vrij te maken om weer terug te komen, ook naar zijn oude vereniging, oude bekenden te zien. Het is dus totaal geen moeite kost om dat. En dat, uh, dat uh, ja, hij vindt het gewoon prachtig. Het is acht keer geweest, vorig jaar niet, want toen was je te druk vanwege het WK en allerlei beslommeringen. Ja, dat klopt. Uh, konden we echt geen datum vinden dat hij aanwezig moet, uh, kon zijn, want uh, dat, uh, dat is gewoon een vrijste. En uh, toen hebben we wel een uh, hele leuke veiling georganiseerd, om toch de goede doelen die ook aan dit toernooi hangen, aan deze dag, te kunnen steunen. We een hele mooie veiling en dat, dat was ook een succes. Maar toen is het inderdaad niet georganiseerd, voor, uh, omdat hij er niet bij was. Dus, uh... Als ik nou beloof dat Ravel gewoon met zijn gezicht naar de wedstrijd kan kijken... dat hij niks hoeft te missen, zou ik hem dan zo meteen in twee uur... één of twee vragen kunnen stellen. Sorry, ik heb het, ik heb het net gevraagd aan, de, aan de, de man van Nike. En we hebben afspraken gemaakt, ook met andere media. Ik moet je helaas teleurstellen. Echt, ik, mijn hart is goed genoeg voor me... We krijgen namelijk schreven gezichten bij andere media... want we hebben uitdrukkelijk gezegd van... zondag doet hij niets, uh, niets met de persen. Sorry. Vind je het goed dat ik dan wel met een trotse moeder ga spreken? Ja hoor, dat is geen probleem. Loop, loop ik even met je mee, dan uh, houdt er eigenlijk niet van. Maar ik wel uh, dat ze uh, wat zegt. In twee uur gaan we daar praten met haar. Dank ja, oké. Okay. Is goed. Go. Jules van der Wart, Paul Rozemuller. Zo gaat dat tegenwoordig hè? in de sport. Ja. Dan kom je met je, met je goede gezicht en je microfoon... En, uh, geen schijn van kans om de hoofdrolspeler te spreken. Nee. Het, het was bijna wat ik gisteren. Ik, je hebt naar die wedstrijd gekeken, Barcelona uh, tegen Manchester United. Er loopt blijkbaar een idioot over het veld. En thuis mag ik dat niet zien. Nee, daar was ik eerlijk gezegd ook wel lichtelijk verontwaardigd over. In eerste instantie. Mijn primaire emotie was: ja, dit is echt bizar dat UEFA nu voor mij gaat bepalen wat ik mag zien. of wat, wat, wat me uh, onthouden wordt. Aan de, en de tweede gedachte was wel: ja kan het ook op een bepaalde manier wel weer begrijpen. Want als je dat allemaal gaat uitzenden... dan is het natuurlijk ook een soort premie ja. op, dit, op dit gedrag. Dus het is wel een dilemma... Ja, uiteindelijk wil ik gewoon zien wat er gebeurt ja, op het veld. Ja, ik vond het vrij zinvol. hoor. Ja. De, alle commentatoren zeggen natuurlijk wat er gebeurt. Ja. Want die hebben maling aan de UEFA, maar... En je, ja, soms... en je krijgt die herhaling te zien. Ik <laughs> krijg die herhaling, ja. ja dus... Van een goal. Ja, op zich wel prettig, maar goed, het ging om de actualiteit. Zeker. Spraakmakende uh, zaken bij de Icon. Uh, als gezegd, vanaf dinsdag, je zei... Ja, het is toch een vak wat ik heb uh, moeten leren... dat van de uh, televisieprogrammamaker. Wat, wat vond je de essentie? Wat, wat vond je dat je zeker moest leren in zo'n vak? Als je uit de Kamer komt, uit de politiek... uit alle debatten die je daar hebt meegemaakt? Ja, dat, ik denk dat het belangrijkste is luisteren. En vervolgens de spreker verwachtingsvol aankijken? Nee, natuurlijk niet. Je moet, je moet ook vragen stellen, uiteraard. Maar um, ik denk dat... dat, dat heb ik in, de, uh, in mijn politieke tijd ook wel gemerkt. En je merkt het eigenlijk ook wel in allerlei conversaties... of ze nou meer formeel of ja. informeel van aard zijn... Uh, er zijn heel veel mensen die, uh, die beter praten dan luisteren. Uh, en ik vind Is uh, de politiek daar een voorbeeld van? Uh, nou, kijk, een goed debat uh, kun je een onverwachte wending geven op het moment dat je goed luistert naar je opponent in dat debat. En soms zit het venijn in een bijzin. Uh, en als je dat eruit weet te ja. halen en bijvoorbeeld op weten blazen... Uh, en tot de kern van het debat maakt. En dat kan misschien net het kwetsbare element zijn mm. in je opponent. Dat gaat dan om de politieke debatten. Ja, maar, maar, gaat, maar, maar, maar, maar nu op, met interviews en Op het onderdeel luisteren. Ik bedoel, Je kunt elkaar natuurlijk nog zo uh, de maat nemen... in uh, de arena van het Binnenhof. Maar uiteindelijk gebeurt het... laten we zeggen in plenaire debatten die je op de televisie kunt zien... vrijwel nooit dat de nee. een de ander... Uiteindelijk toch eens overtuigd. Dat, nee, er dat eens iemand zegt: wat, wat u zegt, daar zit wat in vandaag. Ja, nou, dat vond ik wel mooi bij het afscheid van André Rauwvoet. Dat hij meerdere keren uh, dit element benadrukte. Ja. Uh, en dat hij zei: Nou, het overkomt mij ook wel dat uh, in een debat het kabinet of. Uh, uh, mij overtuigt. En dat is wel iets wat je natuurlijk weinig ziet. Ik bedoel, uh, dat heb ik natuurlijk ook uit eigen ervaring wel meegemaakt. Tegelijkertijd onderschat niet dat wat. Uh, aan argumenten in een debat gewisseld wordt... vervolgens in een fractie nog eens een keer besloten wordt en gewogen wordt. Nou, nu terug naar misschien het vak van nu, want ja. we alweer bijna acht jaar. Goed luisteren. D dat is denk ik heel erg belangrijk. Uh, nou ja, je, je, je redt het nooit als je niet echt oprecht geïnteresseerd bent uh, in je gasten. Ik bedoel, daar, daar begint het allemaal mee. Ja, en dan is het toch ook nog een bepaalde mate van alertheid hebben... Uh, en je moet geen vuile spelletje spelen. Maar dat geldt voor de politiek en dat geldt ook voor dit vak. Ik bedoel, maak je een keer een afspraak, nou, dan, dan moet je je eraan houden. Eerste gast uh, is Eberhard van der Laan. Ja. Hij is nu een jaartje minister, uh, burgemeester van Amsterdam. Hij was minister, hij uh, was de opvolger van Ellen Vogelaar destijds. Um, wat heeft hem over de streep getrokken om te zeggen... ik ga met Paul Rozenmullen praten over één jaar burgemeesterschap? Want ik kan me voorstellen dat hij daar ook nog een beetje huiverig in is. Dat hij zegt, nou moet ik daar nu al over spreken? Nou, dat weet ik eigenlijk niet wat hem over de streep getrokken heeft. Um, wij wilden spreken over een aantal dingen. Over de bestrijding van criminaliteit mm. en uh, die hangjongeren in Amsterdam. Natuurlijk iets over het hofnarretje. Daar had hij wel van tevoren ook van uh, gezegd... ja, daar spreek ik eigenlijk nooit over. Uh, dat legt hij ook uit in het programma. Want hij heeft er wel een aantal dingen over gezegd. En we hebben het ook wel even gehad over hoe nou die situatie... in die kinderdagverblijven voor die kinderen en hun ouders... minder kwetsbaar kan worden. Het zijn natuurlijk incidenten, maar het zijn natuurlijk afschuwelijke incidenten... met ongelofelijke impact. Uh, ja, ik denk... Uh, kijk, hij heeft mij nooit verteld van... Uh, daarom doe ik het. Nee. Dus uh, dat weet ik niet. Uiteindelijk denk ik dat iemand het doet op het moment dat hij het idee heeft van... A, ik word gewoon respectvol behandeld. B, ik kan mijn verhaal houden. Ja, en C, wil. Uh, uh, hij zat er in het begin ook een beetje... Uh, uh, van nou, even, even kijken dat ik geen doelpunt tegenkrijg, zou ik maar zeggen. En vervolgens ontwikkelt zich dat wel tot een, vond ik, heel leuk gesprek. Omdat hij ook wel... Met Amsterdamse bluff een paar grote dingen gezegd. Binnen tien jaar moet Amsterdam weer dezelfde League spelen als Parijs en Londen. Weet je? Dus, uh, nou, dan heb je wel een paar aangrijpingspunten om een leuk gesprek te voeren. Nou ja, je hebt, en daar ben je ook boos over geworden. Ooit is een gesprek gehad met Femke Halsema, jouw opvolger als fractieleider van GroenLinks. En toen zeiden de collega's, hij pakt er veel te hard aan. Dat, en, en daar werd je weer boos om, omdat je zei: ja, hallo, ik. Ik moet mijn vak uitoefenen en dan is dit de aanpak. En hoe scherper ik, mevrouw hasma interview, hoe scherper haar antwoorden worden ten gunste van de kijker. Nou, en het is, het is natuurlijk een bekend mechanisme dat als je als de basis uh, vertrouwen en uh, respectvolle behandeling is, en je gaat niet iemand afzeiken, om het maar even in uh, rond-Hollands te zeggen. Uh, dan is een gesprek wat enige lengte mag hebben. Natuurlijk, bij uitstek geschikt om. Als je dan iemand weet te triggeren. Van der Laan zei inderdaad in dat programma. Nou, dan moet ik even op het punt van mijn stoel gaan zitten. Dat is ja. natuurlijk precies wat je wilt hebben. Dat is altijd leuk. Dus dan wordt, het, dan wordt het iets spannender. En dan moet je natuurlijk ook wat dieper graven. om die antwoorden tot zijn recht te laten komen. Ja. En uh, ik kan me niet herinneren dat ik boos was op reacties. Maar uh, oh, ik dacht met dat Van Huis dat... zei. Je hebt uh, het van Huis van. Uh, ja, uh, nou, die uh, zei dat uh, inderdaad. Van die, die vond dat ik. Had de... veel te hard. De ja, maar ik geloof niet dat ik er ooit op gereageerd. Had. Ik bedoel, ik, ik, ja, ik heb toen inderdaad voor de verkiezingen van vorig jaar... een serie gemaakt met al die lijsttrekkers. En dat was allemaal de bedoeling uh, om een pittig televisieprogramma te maken. Nou, dat is het met Mark Rutte ook geworden. En, ah, dus uh, dat glijdt zo van me af. Was er nog wat op tv deze week? Kassie kijken met Ron Vergouwen. De zomer komt eraan. Dat begin je tenminste langzaam te merken op televisie... En niet alleen omdat Pauw en Witteman op vakantie zijn. Door de aanhoudende droogte zijn in een lange dijk bij het Zuid-Hollandse schip Luiden... meterslange scheuren ontstaan. Hou ramen en deuren dicht. De eikenprocessierups is er weer. Koningin Beatrix laat zich van haar stoutste kant zien. Tijdens een officieel werkbezoek steekt ze haar tong uit. Nou, gelukkig voor de programmamakers werd er deze week ook nog even... een Servische oud-generaal opgepakt en was er een eerste kamerverkiezing. Ja, het is even zoeken, maar een relletje is altijd wel te creëren. Goedenavond. Er wordt inmiddels al de nieuwe vicepremier genoemd. Gerrit Holdijk. Maar wie is eigenlijk die pijpbrokende SGP'er... die sinds gisteren de tongen losmaakt? Paniek in de tent, als je dat zo hoort. Maar helaas, VVD-orakel Hans Wiegel wist in uitgesproken EO... dat brandje snel te blussen. Er is helemaal geen eisen aan de gang in het land. Het land is in alle rust. De zon schijnt. Dus ik begrijp best dat een televisie maken zoals u het leuk vindt om enige heister te creëren. Maar die heister is niet aanwezig. Ja, verder is men in Hilversum deze weken eigenlijk meer bezig met afscheid nemen en opvolgers benoemen. Zo zijn de EO stand-ins van Pauw en Witteman, Knevelen van der Brink, inmiddels alweer twee weken bezig. En deze week konden ze nog aardig uit de voeten met de actualiteit. Want er was namelijk genoeg nieuws uit hogere sferen. Max Westerman die kwam bijvoorbeeld praten over het aangekondigde einde van de wereld. Als je controversiële dingen roept in Amerika, eerlijk gezegd ook in Nederland... krijg je aandacht van de media. hoe koop je ook je kerk mee. En Nelly Kroes bleek advies in te winnen in de wereld van de astrologie... Wat voor de gelovige Andries Knevel toch blijkbaar groter nieuws was dan voor zijn gasten. Waarom nou. zou iemand op een toppositie in Nederland naar een wiggelroederloper gaan? Nou ja, het is waar je maar in wil geloven, meneer Knevel. Ik kunt ook de hele ja, nee, ja, nee, die is niet voelde e ik aankomen, e <tie> dus kom maar. Ja, u hoort het. Paul Witteman kunnen met een gerust hart op vakantie. Ja, iemand die niet naar een opvolger hoeft te zoeken is Paul de Leeuw. Want vrijdag liet hij namelijk definitief het doek vallen voor zijn Madi Wodo vrijdagshow. En het was duidelijk te zien dat sinds Paul drie maanden geleden had aangekondigd... met de show te gaan stoppen, hij veel beter in zijn vel zat in dat programma. Je zou het bijna jammer gaan vinden dat hij met dat programma stopt. Nou ja, bijna. En in een van de laatste uitzendingen was Mart Smeets te gast. En Paul die vroeg hem wie eigenlijk zijn opvolger zou moeten worden bij de NOS... Nou, Mart liet doorschemeren dat er al een klein kroonprinsje klaarstaat. Er is er wel een en die komt. En die is heel leuk. Er, kennen we hem al? Als je goed uit je doppen kijkt wel. Heb je ook zelf daar nog een beetje in de hand in gehad van dit gaat Ik hem worden? Ik is het wel. En is de vrouw van een man? Het is een man. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Waarom zeg je nou niet gewoon wie, wie jij nou echt potentieel... <lacht> het, is, het is niet eerlijk ten opzichte van die meneer, omdat hij dat zelf nog niet weet. En vanaf vanavond kunt u op Nederland 3 kijken naar de opvolger van Ivo de Tros heeft lang nagedacht en uiteindelijk gekozen voor... Jolante snijder Cabau. Jolante ontmoet acht weken lang beroemdheden uit binnen- en buitenland... zoals zangeres Kelly Rowland. En Jolante is thuis bij Johan Derksen. Een vreselijk irritant, dominant vrouw die daar rondloopt. Eeuw bij de Tros, Jolante op drie. Het programma zou eigenlijk eerst Jolantes tv-show gaan heten... maar daar is door Ivo uiteindelijk toch een stokje voor gestoken. Ja, of deze mooie mevrouw goed kan interviewen... Dat moeten we nog maar zien, maar gezien het feit dat bijna alle programma's van haar de afgelopen tijd geflopt zijn, is het nu toch echt de rob of de ronder voor jou. En wie geen echte opvolger heeft gevonden, is Oprah Winfrey die deze week na 25 jaar afscheid nam van haar dagelijkse talkshow. zal just say until we meet again. Ja, dat kan u niet ontgaan zijn, want hoewel we in Nederland deze laatste aflevering nog niet hebben kunnen zien, werd de talkshow Koningin wel overal bewierookt. Catharine Keel kwam veelvuldig voorbij als zijnde de... ja, wat was eigenlijk de ja, Nederlandse opera. En hoewel we eigenlijk helemaal nergens om gevraagd hadden... dook deze week ook de vraag op wie wordt eigenlijk de opvolger van Katharine? Nou, het schijnt dat in het geruchtencircuit de naam circuleert van... hou u vast, Gordon. Toch, Gordon? Nou, we zijn in ieder geval in, uh, in, in goede gesprekken. En ook oud-journaalpresentatrice Aldit Hunker... werd om haar mening gevraagd over Gordon als de nieuwe opera. En die ziet dat toch heel anders? Nou ja, nee, niet Gordon. Gordon is niet zwart. Gordon gaat over zichzelf. Nee, nee het moet wel een zwarte vrouw zijn. Open sollicitatie, Aldit. Nou, ik stel voor dat we eens gaan stoppen... om mensen te benoemen als de opvolger van. Een opvolger van een tv-held of heldin, die kies je niet... Dat ben je gewoon. En zelfs dat kun je pas achteraf na vele jaren zeggen. En zelfs dan kun je je afvragen: Moet je eigenlijk wel de opvolger van iemand willen zijn? Kastie kijken met Ron Vergouwen. Bij televisiekijker Paul van Ja, je hebt al gezegd. Ja, ik, ja, 8 8 zo, dus, maar... ja Nee, maar dus ik ben meer de kijker van uh, nieuws, actualiteit en, ja. en achtergronden. Er ja. komt een nieuw programma, begrijp ik. Ja. VPRO, Vara en uh, uh, ICON. En dat gaat uh, op Nederland 2 worden. Gesprek op 2 heten. Ja, het gaat gesprek op 2 heten. Het gaat uh, na de zomer op de zondag late avond uitgezonden worden. Het is zeg maar een half uur een gesprek. Eén op één met een gast uit het nieuws. Dus zodat je ook langer met iemand kunt spreken. We hebben, ik heb zelf in december drie van die zeg maar, uh, pilotachtige programma's uh, gemaakt. Met Ruud Lubbers, Doekle Terpstra, toen over de in Holland situatie. Uh, ja, dat, dat gaat na de zomer uitgezonden worden. En, uh, en er komt vanaf 11 september nog uh, een zesdelige serie op de zondagavond. Ik ben net terug uit Amerika. En we hebben een hele roadmovie gemaakt. Over. Ik moet even naar Groningen, naar oh, En dat... Kijk, er wordt gescoord. Ja, ik ja, ben benieuwd. Alverwege de eerste helft. Prachtige kopbal van Tim Matafs. Die eindelijk fit genoeg is om in de basis te beginnen. De voorzet komt vanaf de linkerkant. Is volgens mij van Tadic. En wat een geweldige bal dan van de zwevende Matafs. Recht voor het doel, een meter of zes af. Van de goal van Gino Coutinho. de keeper van Den Haag. Die bal gaat er werkelijk steenhard in. Wat hebben ze hem gemist bij FC Groningen. De man die er in de reguliere competitie 16 intrapte. Kampt met een liesblessure. Dit doet hij goed. Dit heeft Groningen nodig. We zitten inmiddels in de 25 e minuut. 1-0 voor Groningen. Nou, nog 3 te gaan. Nog drie te gaan, dat is de marge die Den Haag nog heeft. Chris Keijnen, Kledy Polak, Paul Rozemuller, gesprek op twee straks. En net terug uit Amerika? Ja, een paar weken geleden. We hebben een reis gemaakt van New York naar San Francisco. En uh, onder de titel Wat is er aan de hand in het land van Obama... zullen we een zesdelige serie op zondagavond uitzenden uh, van 40, 45 minuten. Wat is er aan de hand? Ja, dat is... het ben is benieuwd. Want, nou ja, de aanleiding was, het is tien jaar na 9-11. Ja. Het is een aantal jaren Obama. Die opkomst van die Tea Party. Er is zoveel aan de hand in dat land. En het is vooral ongelooflijk gepolariseerd. En we zullen dus raken aan allerlei sociaal, maatschappelijke en politieke vraagstukken. En hele mooie, bijzondere televisie in Amerika. Ja, dat kan daar echt. Ja, want wat geven ze een voorbeeld. Nou ja, kijk, als je op de grens met Mexico en Amerika... net in Amerika drie jongens tegenkomt... die um, de vlucht maken van, Amerika, van Mexico naar Amerika... en 24 uur niet gegeten en gedronken hebben... dan is dat een heel bijzonder verhaal. Of als je een leger, een, een oud soldaat spreekt... Ja, die echt met posttraumatische stress uh, uit die oorlogsgebieden komt... dan is dat in Amerika uh, nog een... het ligt bijna nog een taboe op. Paul Rozemuller, te gast dit uur uh, bij uh, Max, bij de perstemunie. Wat ga je nu doen op zondag? Ik ga me eerlijk gezegd voorbereiden uh, voor de nieuwe opnames... Spraakmakende Zaken. En uh, um, nou, dat is eigenlijk wat ik, wat ik uh, vandaag verder ga doen. Goed. Ik wens je een mooie zondag en fijn dat je hier wilde zijn. Graag gedaan. Paul Rozemuller. Straks René Stam over ADO en Europa.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 Ga naar radio1.nl voor meer informatie. Twitter, ik wil je nu maar al eens hoor. Radio 1, het nieuws van alle kanten. <tied> ha, ha ha ha het veelbesproken debuut van Laurent Binet. Himmlers hersens heet een heidrich. Volgens Jan Siebelink een van de allermooiste boeken van de laatste jaren. Ha ha ha ha, zo spannend kan geschiedenis zijn. Nu in de boekhandel.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 Zomer in Maastricht. 122 dagen vol cultuur. Kijk voor het volledige aanbod op cultuurzomermaastricht.nl. Dit is Radio 1.